Ik heb hem verknoeid. Mm, wat? Mijn herinnering aan de tuin in Nune. Laat eens zien. Nee. Ah, zo, zo, zo. Wat doe je nou? Veeg de hele troep er weer af. Dat moet je niet doen. Dan moet je gewoon laten staan. En dan van tijd tot tijd naar gaan kijken. Daar kun je veel van opsteken. Niks schijnt me mee te willen lukken. <laughs> het zal wel erger worden voor het beter wordt. Maar je kunt niet verwachten dat het allemaal ineens gaat. Je bent heel anders gaan werken. Vergeet dat niet. Nou, stom genoeg. Oh, kom nou, Vincent. Jij bent in die drie maanden dat ik hier ben een stuk vooruit. Ja, de verkeerde kant op. Oh, dus dat is mijn schuld? Dat zeg ik niet. Nee, maar je bedoelt het wel. Ik, ik wil het wel doen zoals jij het doet, maar... ...we verschillen toch? Ik zie de wereld toch heel anders dan jij. Jij wou toch van mij leren? Waar of niet? Ja, maar... En nu je merkt dat het niet zomaar gaat, krabbel je terug. Ja, het punt is dat jij, als het erop aankomt, niet aandurft om met je hoofd te werken. Jij klemt je vallig vast aan de realiteit, aan wat je ziet. Maar zo kom je er niet. En waarom niet? Omdat het geen kunst is. En daarom niet. Dat zeg jij. O, heer, geef mij het geduld en de kracht om deze verwarde geest tot een logische gedachtegang te brengen in zaken zijn kritisch oordeel. Nou, daar gaan we weer Jij bent het met me eens dat de realiteit alleen niet genoeg is. Ja, dat wil zeggen... Jij hebt Pierre et Jean gelezen van Guy de Maupassant, uh, althans het voorwoord... ...waarin hij uitlegt dat het artiest vrij staat te overdrijven. Om in zijn wereld een... ...om in zijn werk een wereld te creëren die mooier is, schoner, simpeler, troostender dan de onze... Ja, daar ben ik het gloeiend mee eens. ...waarin hij vervolgens uitlegt dat het talent voornamelijk eindeloos geduld is. Ja, en originaliteit en wilskracht en intense observatie. Intense observatie, dat staat er letterlijk. Je moet kiezen, daar gaat het om. Nou, maar kies je. Alleen met de realiteit... ons vol toevalligheden die je klakkeloos op je toek overneemt... ...of ordentje, je, breng je nuances aan. Jij ontwijkt de realiteit. Inderdaad. Dat is een logische consequentie. Ik ontleen er alleen maar de hoognodige elementen aan... ...om tot een symboliserende weergave te komen van een wereld van poëzie. Ik zorg ervoor dat alles wat ik maak kalmte en rust ademt. Ik vermijd alle levendige houdingen. Alle personen dienen volmaakt statisch te zijn. Ja, maar kunst is geen uh, uit de natuur afgeleide abstract. Ik gebruik rechte lijnen, want rechte lijnen betekenen oneindigheid, terwijl kromme lijnen de schepping begrenzen. Ah, dat is allemaal theorie. Wat ik wil ik is oog de wereld een onveranderlijke, vertrouwenwekkende en evenwichtige vastheid te geven. ...en wat gedoemd is tot verval en dood, de illusie van duurzaamheid. De, de, de, de huiverende greep naar de zin van de dingen, niet naar het symbool. Ik, ik, ik wil niet de weg op van klassicisme, de, de verbeelding, de abstractie... ...het geometrische, statische, symbolische, decoratieve. Ik geef het op, je bent een waarhoofd. Liever een waarhoofd dan, dan een esthetische dromer. Je hebt gelijk, brigadier. Alex Vincent, ik, ik, ik weet het niet. Anders heb je altijd zoveel te vertellen. En nu? Je hebt nog een kick gegeven sinds je hier bent? Is er iets aan de hand? Ik uh, ben eruit gelopen. Uit je eigen huis? Ik kreeg een ruzie. Ja, als ik jou was, Dan had je hem eruit gegooid. Ja. Ik weet hoe je over hem denkt, Roelijn maar je vergis je. Werkelijk? Het, het komt omdat ik zo koppig ben. Ja, ja. Terwijl Gauguin zijn uiterste best doet om me iets bij te brengen. Je was anders zo goed bezig voordat je vriend kwam. Dat dacht ik ja. En dat vind je nu niet meer? Heer, je, je gaat twijfelen. Hij brengt je aan twijfelen. Ja, dat is een goed recht. Hij is tenslotte een, een groter schilder dan ik. Mogelijk, maar schilder heb ik geen verstand. Hij, hij verkoopt zijn merk. Sinds wanneer vind je dat belangrijk? Oh, Ik word er soms zo moedeloos van. Ik kost mijn broer alleen maar geld. Handenvol geld. In de hoop dat een doek dat ik beschilderd heb... meer waard is dan een onbeschilderd doek. Maar soms... als ik maar in staat zou zijn om, om voor mijn werk te leven... Dan, dan zou ik het me allemaal niet zo aantrekken. als er iemand komt die je vertelt dat je best wel aardige dingen maakt... maar dat je geen zinnig uitgangspunt hebt... dat er geen behoorlijke theorie achter je werk zit. Je vriend houdt geen rekening met jou, zoals jij met hem. Maar waarom zou die? Ik ben gewoon te laat begonnen. Met schilderen? Ik, ik heb te veel tijd verloren laten gaan. Kokka, die vriend van je hebben gewoon later dan jij. Dat is waar, ja. Dat heeft er dus niks mee te maken. Waarom geef je niet eerlijk toe... Wat? ...dat je te veel van verwacht hebt. Maandenlang heb je jezelf en ons in spanning gehouden. Je vriend kwam niet, je vriend kwam wel. Je keek rijkhalsend naar hem uit. Maar dat belette je niet te werken. En je was gelukkig met je werk. Ja. Het is de oude fout. Illusies. Maar het atelier van het zuiden, dat is geen illusie. Niet? Het, het, het hoeft geen illusie te zijn. Het, het is allemaal mijn schuld. Gauguin doet zijn best met zijn theorieën bij te brengen... en ik, ik, ik, ik spartel tegen. Ik, ik, ik wil de zekerheid die ik had niet verliezen. Terwijl hij tot drommels goed weet... Dat, dat, ik, dat ik met al het oude moet afrekenen... voor er ruimte is voor het nieuwe. ik, en ik zal hem mijn excuses maken. En hem zeggen dat ik het niet zo heb bedoeld. Nou, wacht nog even, Vincent. Ik kan ik zo ondankbaar zijn? Tot ziens, hè? Vincent! Wil je niet luisteren, Roland? Niet naar mij, Vino. Niet naar mij. Nou, als je het mij vraagt... ...was die vriend van hem maar weggebleven. Precies. Als dat zo moet doorgaan... ...ja. Daar komen ongelukken van. Beste Theo. Het doet me enorm goed... ...een zo intelligent gezelschap... ...als Gauguin... ...te hebben en hem te zien werken. Onze discussie is geladen met een buitengewone elektriciteit. Aan het eind zijn we soms zo leeg in het hoofd... ...als een batterij na de ontlading... zijn buiten. Is toch geen feestdag vandaag? Nou, niks te zien. Ik dacht dat ik mensen hoorde. Wat ik nu aan het doen ben... nogal eigenaardig. Ik ben begonnen. Ik ben twee stoelen aan het schilderen. Stoelen, ja... Stoel en een rood... met groene voortui. De armstoel van Gauguin en... mijn eigen keukenstoel. Op de stoel een uitgedoofde pijp. Op de armstoel een brandende kaars. Wat ik is om onze twee lege plaatsen te schilderen. Ik geloof dat Gauguin wat teleurgesteld is over de goede stad arl Over het gele huisje waar wij werken... en vooral... over mij. Inderdaad zouden er hier voor hem... zowel als voor mij... nog ernstige... moeilijkheden... te... overwinnen zijn. Maar... Die moeilijkheden liggen veel eer in onszelf dan elders. Kortom, ik voor mij geloof... dat hij of ronduit weggaat of ronduit blijft. Ik heb hem gezegd dat hij alvorens te handelen eh, nog eens over na moet denken en zijn berekeningen herzien. Gauguin is heel sterk, een groot scheppend kunstenaar. Maar juist daarom heeft hij rust nodig. Zal hij die ergens anders vinden als hij ze hier niet vindt. Ik verwacht dat hij in volkomen kanten een besluit zal. Wat is aan het doen? Ik maak soep. Soep? Jij? Ja, ik. Dat zal me een bransel worden. Wacht maar, maar af. Ongetwijfeld zoiets als de verf op je doeken. Zoiets, ongetwijfeld. Hé, hey. kom eens kijken naar je portret. Is af. Zo goed als. Anders zou ik je toch niet laten zien. <lacht> Zie hier, de schilder van de zonnebloemen. Wat zeg je ervan? Ben jij het? Of ben je het niet? Ja, ik, ik ben het wel, maar... alsof ik gek was geworden. Pff, niet te vreten, die soep van jou! Hoe krijg je van elkaar? Dan gooi je weg die vieze troep! is de laatste keer dat ik jou voor avond het avondmaal had zorgen. Niet te vreten, niet te vreten! Wat valt er aan te lachen? Dat is zonde! Zeg, wat... Wel... Is <laughs> dat niet te vreten. En wat hier op die muur staat, daar kan je niet lezen. Heb jij dat opgeschreven? <laughs> ik ben de Heilige Geest. Ik ben gezond van geest. Dat rijmt. Dat is jou in je hoofd geslagen, <laughs> geloof ik. Ik ben de Heilige Geest. Ik ben gezond van geest. Je begint daar nou zeker zelf aan te twijfelen. Laten we weggaan. Ik weg uit dit huis. Ik ben de heilige geest. Ik ben gewoon Gewoon, Vincent. <hums> Weet je eigenlijk wat ik ook ben? Dat jij een veel te lang voorhoofd hebt. Voor iemand die zo intelligent is. Daar klopt iets niet. Nee, daar begin ik overtuigd van te raken. Kerstavond Wat zeg je? Is het kerstavond vanavond? Ja Het is vanavond kerstavond Wist je dat niet? Nee dat, dat mankeert je Vincent Niets ah, Je drinkt te veel Toen mijn vader nog leefde Zijn. Heb jij mee? Twintig jaar geleden. Ja, dat is te veel gevraagd. Het is de tijd die het doet. Die ons doet vervreemden van wat ons eens lief was. En het einde wordt de liefde zelf door de vervreemding aangetast. Het gaat steeds sneller, alles maar sneller... Het is een draaikolk. Ik, ik kan je niet volgen. Miss? Nee. Zie jij iets geks aan me? Nou, je, je bent nogal dronken. bedoel nou, ik niet. Zeg eerlijk. Nou, wat moet ik dan zien? Huh? Waarom roepen ze dan zo? Wie roepen er zo? Wat is er met je, Vincent? Malve. Is ook dood. Anton Malve. Je kent hem niet. Nee. Maar de doden... Ze zijn niet dood. Zolang er nog mensen leven... zijn de doden niet dood. Begrijp je me? Nee. Ach, ik verveel je. Ik ga ergens anders zitten. Waar het een beetje gezelliger is. Je laat me in de steek? Nou, het doet al niet zo overdreven... Je vergeet dat ik maar... Uh... Vincent! Rachel! Waarom komen jullie niet hier zitten? Blijf, Rachel. En waarom zou ik? Ik zal, ik, ik zal vrolijk zijn. <laughs> Rachel! Dan laat die halve garen toch aan zijn eigen lot over. Laat ons met rust, hè? Je bent dronken, Vincent. Niet dat dat zo erg is, maar het schijnt slecht te vallen vanavond. Waarom ga je niet naar huis? Ach, Rachel, zeg hem. Waarom ga je niet naar huis, Vincent? <laughs> dat moet je niet met Rachel, aan? Vincent, waar denk je dat je bent? Dit is een bordeel. Jij hebt Rachel niets voor je alleen, als je dat soms denkt. Ik weet wel wat jullie willen. En wat dan nog? Doe dat niet, Vincent! Zo, je bent wakker. Ja. Ik kan me niet herinneren... Hoe je thuis bent gekomen... <laughs> dat wil ik geloven. Je had hem aardig om. Ik heb je thuisgebracht. gebracht. ja, laten we maar zeggen dat je laatste glas absinthe er één te veel was. Ik, ik. Ik heb het gevoel dat er gisteren iets. vervelends gebeurd is. Klopt. Dat laatste glas absinthe heb je naar mijn hoofd gegooid. Het nou, was toch niet. Uh, ik heb je dan niet. Het was mis. Wie me vergeven? Ik vergeef je graag. Maar die scène van gisteren die zou zich kunnen herhalen. En als ik geraakt werd, dan zou ik niet voor mezelf instaan en je kunnen wurgen. Als je het goed vindt, dan schrijf ik dus aan je broer dat ik naar Parijs terugkom. doe do dat nou niet. Dat doe ik wel. En de kan kunnen er maar niet verder over, want mijn besluit staat vast. Alsmaar donker erbuiten. Nou, dat is meer stal, hè? Als het avond wordt. Zo! Ik hou er mee op voor vandaag. Moet we niet eten? Ik heb geen honger. Vanavond ga ik alleen op stap. Oh, doe, nou doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Blijf je dat zeggen? Ik kan toch wel eens alleen de deur uitgaan? Of hoe zit het? Heb je mijn broer al geschreven? Ja. Dan is het definitief dus. Heb ik je nog al gezegd? Als ik jou was, dan zou ik maar eens vroeg naar bed gaan. Je ogen staan nog steeds een beetje raar. Laten we samen... Nee, dank je feestelijk. Laten we de situatie alsjeblieft wel zien zoals hij is, Vincent. Het gaat gewoon niet. Onze karakters verschillen te veel. Roulin. Roulin? Wat heeft Roulin er nou mee te maken? Hij heeft me gewaarschuwd dat we vroeg of laat ruzie zouden krijgen. Wij hebben helemaal geen ruzie. De wereld staat heus niet stil omdat wij ieder ons eigen weg gaan. Maar... Het atelier. Oh, zeg al, alsjeblieft. Stop het atelier. Het atelier van het zuiden. Het huis van de vrienden. Jij bent ziek, Vincent. En niet zo'n beetje. Als jij weggaat, Daar kan je zeker van zijn. Dan is alles mislukt. Alles. Vincent. Zo belangrijk ben ik nou ook weer niet. Ik ga. Je gaat. Ik ga naar bed, Vincent. Ja. Dat rusten. Goed zien, kom eens wat dichterbij. Ik dacht dat jij zou gaan slapen. Wat hou je daar achter je rug? Is dat een mes, Vincent? Een mes, <laughs> dacht jij werkelijk dat je tegen mij ook maar een schijn van kans had? Geef hier, pest! Nee, geen vier Vincent! nee. Maar niet denk dat ik vannacht in het gele huis kom slapen. Wat had je willen doen, Vincent? Als een gek loop je achter hem aan. Voor wat? Had je hem dit mes in zijn rug willen steken? Als een laffe moordenaar? Er staan mensen buiten mij... Ik, ik, ik ga niet meer kijken, want als ik ga kijken, dan zijn ze weg. Ze houden zich verborgen. Ze joeren. Ze wachten. Ze hebben het op me gewend. Ze weten dat ik het niet kan. Dat ik tot niets in staat ben. Niet tot iets goeds. En ook niet tot iets verschrikkelijks. Oh God. Er gaat iets onherstelbaars gebeuren. Ik weet het. Ik heb het al die tijd geweten. Laten ze weggaan. Laten ze ophouden. Rachel. Binnen, moet je dan spreken? Ja, maar... Vraag of ze even naar de deur komt. Rachel! Rachel! Ja, Mijn vader was er tegen dat ik soldaat werd. Maar ik heb toch getekend. Ja, gelijk heb je. Hij zei, je bent 18, jongen. Je hebt nog een heel leven voor... Oh, pardon. pardon. meneer, ik zag u niet zo lang. Ja, over twee weken zitten we in Afrika. Hey. En dan... nee, het? Dag, Vincent. Kom je niet binnen? Ik, uh... wat, wat heb jij je hoedraaier op, helemaal over je gezicht getrokken? Hier, pak aan en dan voor op. wat zit erin souvenir wees er zuinig op mag ik er even door alsjeblieft mag ik er even door hier is hij. zijn vriend ze wat is hier aan de hand politie meneer wat hebt u met uw vriend gedaan ik weet van niks ik heb in een hotel geslapen ik begrijp begrijp oh jawel u begrijpt me best hij is dood. Meneer, laten wij naar binnen gaan. Dan zullen we elkaar uitleg geven. Goed. Hij ligt in bed. Vincent? Vincent! Ziet u wel? Hij leeft... Nee, hij is niet dood. Hij slaapt alleen maar zo roes uit. Meneer, wilt u hem straks voorzichtig wakker maken? En als hij naar me vraagt, dan zegt u maar dat ik naar Parijs ben gegaan. Zou nest voor hem kunnen zijn als hij me zag? Bent u uh, wakker? Nee. Uh, wij als Gauguin. Blijf u rustig liggen. Gauguin! je hebt veel bloed verloren, hè? We brengen u naar het ziekenhuis. Waar is hij? Go go! Ah, hier, in de krant. Mm. Afgelopen zondag, s'avonds mm. om half twaalf, heeft een zekere Vincent van Gogh, mm. kunstschilder, afkomstig uit Nederland, zich vervoegd aan het Maison de Tolerance nummer 1. Naar een zekere Rachel gevraagd en haar zijn oor aangereikt. Met de woorden, bewaar dit goed. Mm. Hierop mm. is hij verdwenen. De politie, in kennis gesteld van dit feit... dat slechts aan een ongelukkige geesteskranke kan worden toegeschreven... heeft zich de volgende morgen naar deze persoon begeven... en eh, aangetroffen in zijn bed... bijna zonder teken van leven. De arme verdwaasde is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Is dat niet verschrikkelijk? Ja... Die vriend van hem. Ja, die heeft zich uit de voeten gemaakt. Had je iets anders van hem verwacht? Arme Vincent. Eindelijk zijn naam in de krant. Dokter Felix Rey? Mijn naam is Van Gogh. Van Gogh? Ik ben een broer van Vincent Van Gogh. Ik heb begrepen dat hij hier in uw ziekenhuis verblijft. Uw broer is hier, ja. Ik zou hem graag zien. Ik vrees dat dat niet zal gaan. Ziet u, meneer Van Gogh, uw broer verkeerde in een dermate overspannen toestand... Hij is toch niet... Nee, wees u gerust. De wond die hij zichzelf heeft toegebracht begint al aardig te helen. Er is geen spoor van infectie. Maar... Hij leidt op dit moment aan een heftige zenuwcrisis. Hij gaat verschrikkelijk tekeer. Hij heeft gezichts- en gehoorhallucinaties. Er zat niets anders op dan hem te isoleren. U bedoelt te zeggen... Hij bevindt zich in een aparte cel. Heeft uw broer ooit eerder aanvallen gehad? Nee, nooit. Nee, dokter, wat er gebeurd is... ...dat moet het gevolg zijn van ondervoeding. Te veel drank en... Persoonlijke problemen waar wij buitenstaanders alleen maar naar kunnen gissen. U bent arts. Ik ben een kunsthandelaar. Hij is een artiest. Hij heeft te maken met problemen waar u en ik geen notie van hebben. Keert u gerust terug naar Parijs en piekert u niet over uw broer... ...want ik verzeker u dat hij zich hierin kundige en... ...heus meneer Van Gogh, dit keer wel bijzonder toegewijde handen. Vader, ik zie u wel. Waarom ligt u daar zo stil? Waarom houdt u zich slapende? De klokken, het is niet gehoord. Straks begint de dienst zonder u. Vader, vader! Ziek, vader? <zienk> ziek. Je hebt griep. Geen griep? Het, het is... Het is... Een door passie overgebrachte infectieziekte. Gekenmerkt door hoge koorts en ontstekingen van de tuinwand. Komt vrij geregeld voor in deze contraire. Waar de hygiëne nogal wat de wensen overlaat. Mijn werkers hier noemen het La Sate fièvre, oftewel de malende koorts. De malende koorts, de malende koorts. Omdat ze een zulke idioten dromen van krijgen. Nee. Voorzie u niet van goud of zilver of koper in uw gordels... ...nog van een rijzak voor de tocht... ...nog van een onderkleed of schoenen of een staf... Waar is iedereen opeens? Waar is iedereen opeens? Vader! Ah, onder het bed natuurlijk, onder het bed. Dacht ik het niet. Ik zie u wel, vader. Kom maar onderuit. Waarom ligt u daar zo stil? Waarom houdt u zich slapend? De klok. De klok. Zeg ze weg. Die hebben ze ook gesloopt. U zich iets herinneren? Nee. Of toch misschien? Hoe lang ben ik al hier? Dit is de vierde dag. Als u zich wat suf voelt, dan is dat de bromide. Bromide? Ja, u verkeerde enige tijd in overspannen toestand. Maar ik heb reden om aan te nemen dat we het ergste nu wel hebben gehad. Ik zal u naar de gewone ziekenzaal laten overbrengen. Ik heb krankzinnig gedroomd. Oh, dat is niet zo'n gewoon. Ik was terug in de pastorie in Zundert. Ik zag elke kamer duidelijk voor me. In het huis ben ik geboren, ziet u. Ik zag de tuin om het huis. En in de tuin herkende ik elke plant... Ik zag de tuin van de buren, de velden, de weggetjes, de kerk en daarachter het kerkhof. En op het kerkhof de hoge Acacia, waar een extra zijn nest had gebouwd. Zinderd. Ik verzamelde de vogelnestjes, ziet u. Ik had er een hele collectie van vroeger. Uw broer is hier geweest. Theo? Hoe... Waar is hij nu? Hij moest tot zijn spijt weer terug naar Parijs. Ten slotte wisten we niet hoe lang uw toestand zou gaan duren. Maar hoe, hoe wist hij dat ik... Het schijnt dat uw vriend met wie u hier in Arles samenwoonde... ...hem een telegram heeft gestuurd. Ook dat nog, de stommeling. Ik zal hem vandaag nog schrijven dat het alweer veel beter met u gaat. Ik zal hem zelf wel schrijven. Oh, ik wil Waarom moest je dat nou doen? Was het nou echt nodig om Theo erbij te halen? Wat ongelooflijk lomp van je. Ik zou niet aan dat verband komen, als ik u was. Heb, heb ik een gat in mijn hoofd? U herinnert zich... Niks herinner ik me. Wat is er gebeurd, dokter? U hebt... Mogelijk mocht per ongeluk een stuk van uw linkerhoor afgesneden. Een lettertje en stuk van de schelp. Het is op zichzelf geen gevaarlijke wond... ...maar u hebt nogal wat bloed verloren ...omdat er een slagader getroffen is. Helaas kwam het afgesneden stuk te laat in mijn bezit... ...om nog een poging te kunnen wagen... ...om het weer aan te hechten. Er zou namelijk uh, onvermijdelijk koud vuur bij gekomen zijn. Ik zou een opheldering vragen, Gauguin. Het was iets tussen ons. Hij ja, had dat recht niet om... Als u uw vriend bedoelt... Die heeft inmiddels een biezen gepakt. Weg? Coca, weg. Trek het u niet aan. Het beste is als u. Een broer, een telegram sturen, de uit. Voorlopig in het ziekenhuis blijft. Tot we er zeker van zijn dat uw koorts niet meer terugkomt. Alsof Theo niet genoeg als een hoofd heeft. Is hij helemaal uit Parijs gekomen voor niks. Beste broer. Ik ben zo verdrietig over je reis. Ik had gehoopt dat het je bespaard zou blijven. Want tenslotte is er mij niets ergs overkomen... en er was geen enkele reden om je overlast te bezorgen. Arme jongen. Net nu je op het punt van trouwen staat... en het zo goed voor hem zou zijn te kunnen denken... dat alles hier in Arlen in orde was gebeurd dat dit... hij zou zo veel beter af zijn als hij niet altijd aan mij moest denken... Ik ben teruggeweest in het gele huisje. Alles was keurig opgeruimd, dankzij Roulin en zijn vrouw, die zich in deze moeilijke dagen mijn lot hebben aangetrokken en ook van dokter Ree gedaan hebben gekregen dat ik nieuwjaarsdag bij hun in huis mag doorbrengen. Ik genees snel, de wond heelt, mijn eetlust en mijn spijsvertering zijn best kalmte in mijn hoofd keer terug. Wat mijn werk betreft... het deed me goed... mijn schilderijen weer terug te zien. Vooral de gele slaapkamer. Voor mijn gevoel... het beste doek... dat ik tot nu toe gemaakt heb. Er gaat zo'n rust van uit. Alsjeblieft, Theo. Ik verzoek je wel bewust... je nare reis... en mijn ziekte te vergeten. Het spijt me enorm dat ik je om zo'n kleinigheid last heb veroorzaakt. Vergeef het mij, je broer Vincent. Mijn goede vriend Gauguin. Een paar woorden van oprechte en diepe vriendschap. Zeg me eens eerlijk. Was de reis van mijn broer Theo... eigenlijk wel zo noodzakelijk, mijn vriend... Stel hem dan nu tenminste helemaal gerust. En wat ik jou wil zeggen, vertrouw erop dat er tenslotte geen kwaad bestaat in deze beste van alle werelden waar alles altijd opperbest gaat. Daarom zou ik willen dat je je tot rijper beraad van weerskanten ervan onthield kwaad te spreken van ons arme gele huisje. In de hoop dat het je goed mag gaan, je vriend Vincent. Uh, een goed glas wijn, Vincent. Om je herstel te vieren. En in de hoop dat je spoedig definitief uit het ziekenhuis komt. Nou. Santé. Proost, Rola. En bedankt. Voor alles. Bedankt? Voor wat? Ik heb niets voor jou gedaan wat jij niet voor mij gedaan zou hebben. Ik begrijp nog steeds niet wat me bezielde. Ach, kom, kom, Vincent. Pikadano niet over. Zulke ongelukken als waarvan jij nu het slachtoffer bent geweest... komen immers geregeld voor. Trek het je niet aan. Wie van ons durft beweren dat hij van zijn leven nooit eens een beetje kiedewiet is geweest? Nee, madame Genoux. Die kan als het zo uitkomt ook aardig gek doen, hoor. Ze leidt aan nerveuze stoornissen, zoals ze het zelf noemt. En dat zou je in het gewone doen meemaakt. Ooit een rustiger, lievere, moederlijke vrouw gezien? Ja, die van jou. Ja, hoor je dat, moeder? Joseph. Niet zo luid. Voor hij vertrok, Gauguin... op een van onze laatste goede avonden samen... vertelde hij me een erg mooi verhaal... Over de vissers van IJsland. Hun eenzaamheid in de lange donkere wintermaanden. Overgeleverd als het dan zijn aan allerlei gevaren. De ontberingen die ze moeten doorstaan. Snachts op zee zien die vissers op de voorplet van hun schip... de bovenaardse verschijning van een vrouw. Die hun geen vrees inboezemt, want het is de wiegenvrouw. Die aan het koord van hun mandenwieg trok... waarin ze lagen te huilen toen ze nog klein waren. Ze keert terug om voor hen de wijsjes uit hun kinderjaren te zingen. Toen ik ziek was en zoveel droomde, heb ik haar gezien, in die geval. Ze had het gezicht van jouw vrouw, roelen? Dat komt, we hebben pas een kleine. Je hebt haar zo vaak meegemaakt als het kind wiegde. Ik wil het schilderen op zo'n manier dat iemand die er naar kijkt, een visser bijvoorbeeld... onwillekeurig dat oude, haast vergeten gevoel van... Gewicht te worden over zich krijgt. En je wilt dat... Moeder! Sst. Vincent gaat je schilderen. Mij? Moet ik dan poseren? Uh, u hoeft niks anders te doen dan wat u nu doet. Huh. Bedoel je wiegen? Huh. Wiegen? Nou, als dat alles is...